1 Uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Er is in het afgelopen jaar in Nederland 10% meer duurzame energie gebruikt dan een jaar eerder. Van alle stroom is nu bijna 14% duurzaam, meldt het CBS. 60% van die stroom komt uit windenergie, genoeg voor bijna 3 miljoen huishoudens. Zonnepanelen wekten bijna 13% van de stroom op. Biomassa, dat na windenergie de belangrijkste duurzame energiebron is leverde in 2017 minder op dan een jaar eerder. De productie daarvan daalde met een half procent. Een nieuw middel tegen hepatitis C komt in het basispakket van de zorgverzekering. Met de onmiddellijke ingang wordt behandeling tegen de chronische variant hepatitis C... met het middel Maviret vergoed. Minister Bruins voor Medische Zorg is het met de fabrikant eens geworden... over een verlaging van de prijs. Details over de afspraken worden niet bekendgemaakt. Chronische hepatitis C is een ziekte die vaak pas na jaren tot klachten leidt... zoals levercirrose en soms ook tot leverkanker. In natuurgebied de Deurnerse Peel in Brabant woedt voor de tweede keer deze week een grote brand. De brandweer denkt dat het vuur is aangestoken. Dinsdagavond brak ook brand uit in het natuurgebied. Ook toen ging de brandweer uit van Brandstichting. Die brand is nog steeds niet helemaal uit. Er is tot nu toe al 20 hectare bos verloren gegaan. Het gebied waar de afgelopen avond branduitbruik ligt zo'n 4 kilometer verderop. Het gaat daar om zo'n 3 hectare. Het aantal sterfgevallen is vorige week opgelopen tot 3622. Het hoogste aantal overledenen in één week deze winter. Volgens het CBS overleden sinds eind oktober wekelijks meer mensen... vergeleken met de winters in de afgelopen 7 jaar. De hogere sterftecijfers hangen samen met het koude winterweer... en de al 11 weken durende griepepidemie... Vooral ouderen kunnen aan bijvoorbeeld de gevolgen van een longontsteking overlijden. Ook andere Europese landen tellen deze winter relatief veel sterfgevallen. Het weer. In het hele land gaat het 6 tot 10 graden vriezen. Door de wind voelt het nog kouder. Morgen iets minder koud met temperaturen tussen min 3 en 0 graden. En ook de wind zwakt af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO meer slapen met Hanneke Groenteman. Welkom terug. Wat hebben oeroude sprookjes ons nog te zeggen? Dat onderzoekt de toneelgroep Oostpol in de reeks What's in a Fairy Tale. En het eerste deel gaat over Robin Hood met onder meer acteur Gilles Biesheuvel die straks de gast is in de rubriek Open Kaart. En zonder toestemming is een voorstelling van de theatertroep. Met een aaneenschakeling van losse sketches als ode aan de oude theatervorm Vaudeville. Actrice Rosa Asbreuk gaven we de afgelopen week de reismicrofoon mee. En later dit uur hoort u haar verslag. Maar we beginnen met een verhaal van het, bij het nieuws van de voorbije dag. En deze week is het de Vlaamse schrijver Ivo Victoria die de taak op zich heeft genomen. Hij heeft vier romans geschreven, waarvan Billy en Sepp het laatst is verschenen. En naast schrijven is hij columnist en literair programmeur voor diverse festivals... en dus af en toe de weekschrijver van Nooit meer slapen. Goedenacht, Ivo. Goedenavond, Hanneke. Ik vind het eigenlijk altijd zo raar om Ivo tegen jou te zeggen... omdat ik eigenlijk weet dat dat niet je voornaam is... Dus dat je alleen in de openbaarheid zo genoemd wordt, toch? Ja, dat klopt, ja. Maar ja, ik vind dat helemaal niet raar hoor. Ongelukkig. Ik denk altijd, ik word een beetje voor de gek gehouden. Want je heet eigenlijk, weet ik veel, Hans of zo. Ja, nee, dat ik dat vaker. Dat, dat mensen dat vervelend vinden. <laughs> dat ze zich voor de gek gehouden voelen door mij. Uh, ja, een beetje story of my life, vrees ik, ja. Oké, okay, Ivo exactly. Victoria. Het is ook een mooi bedachte naam. Zeg, deze dag, hè? Hoe, ja. hoe is die voor jou gekleurd geweest? Wat, wat was jouw temperatuur van deze dag? Um, ik, was, ik, uh, ik had een mooi geluksmoment vandaag. Oh? En uh, dat heeft ook meteen met het stukje te maken. Oh. Uh, ik ben gaan schaatsen. Wauw, waar? Ja, in Amsterdam. Nou... Uh, uh, Eigenlijk, uh, ja, op... Op 10 meter van, uh, van mijn werkkamer uh, is een plasje. En, uh, en ik hoorde er plotseling uh, kinderen spelen. En ik zag dat gebeuren. Ik denk: Nou. Nah. En uh, ik ben gaan schaatsen. Uit het vet, die schaatsen. Nou, was, uh, laten we het geluksmoment niet, uh, niet uitstellen. Voor ja. de draad ermee. Sinds een jaar of twee heb ik een schrijfkantoor boven een bruin café. Inderdaad een potentieel carrièrevernietigend idee dat er in de praktijk evenwel voor heeft gezorgd dat ik een onverwoestbare werkethiek heb ontwikkeld. Want uit bittere noodzaak komen soms de meest verbazingwekkende dingen voort. Het wil dus wat zeggen dat toen het parool vanmiddag officieel bevestigde dat er op luttele meters van waar ik mij zo gedisciplineerd bevond lustig ijzers werden ondergebonden... Ik ogenblikkelijk het werk onderbrak en naar huis reed om mijn schaatsen op te halen. Het is algemeen geweten dat de meest onuitstaanbare mensen diegenen zijn die zich extreem enthousiast toeleggen op iets waarvoor zij geen enkele aanleg hebben. Wanneer het gaat om schaatsen, ben ik een van die mensen. Het mooie van onkundig enthousiasme daarentegen is dat het voor de enthousiasteling zelf werkt als een schild. Wanneer ik een prachtig boek of verhaal lees van een collega... dan kan dit mij tot in het diepst van mijn schrijversziel kwetsen... en tot wanhoop of woede drijven... omdat ik vind dat ik dat verhaal heb moeten schrijven... Maar wanneer ik als schaatsend word voorbijgeflitst door drie tienjarigen in een treintje, en dit niet alleen met de handjes op de rug, lekker diep zittend, maar tevens met de grootst mogelijke minachting, hetgeen mij vandaag dus al binnen tien minuten gebeurde, dan gil ik vrolijk: wacht op mij, en ga ze een weekend achterna zitten. Totdat ik mijn eigen snelheid niet langer meer onder controle heb en noodgedwongen een strategisch opgestelde boom langs de kant om assistentie moet verzoeken bij het remmen. Maar het hongelach kan mij niet raken. De onkundige enthousiasteling is onkwetsbaar. En als een idioot glijdt hij verder door zijn eigen winterwonderland, de wangen tintelend van puur geluk. Er zijn tijden geweest dat ik als schrijver ook zo'n onwetende sukkel was. Ik geloof, eerlijk gezegd, dat ik die sukkel mis. Wat kan jij toch mooi schrijven? Maar, de, maar dus kennelijk ben je je onschuld verloren op het gebied van het schrijverschap. Maar heb je hem bij het schaatsen ja. nog wel? Zeker, ja. Bij het schaatsen heb ik, heb ik, is dat het enige wat ik heb. Onschuld. En, en afgunst ja. is ver te zoeken daar. Zeker, ja. Nee, dat kan me helemaal niks schelen. Iedereen eigenlijk op zo'n pasje kan beter schaatsen dan ik. Uh, maar uh, ik vind het heerlijk. Ja, gewoon lekker buiten. En het, dat gemak waarmee je dan glijdt. Ja. Ik vind het een wonder eigenlijk, het schaatsen. En is het niet mogelijk om als een soort mindfulness die stemming van dat schaatsen, die moed van dat schaatsen... ook toe te passen in gewone levenssituaties? Uh, ik merk wel dat uh, ik na het schaatsen een aangenamer mens ben. Nou, ik bedoel dan, maar. Dan, dan na een schrijfsessie, zal ik maar zeggen. Nou, ja. dan zou ik zeggen... Ja, dat, is, dat is zeker waar. Dan zou ik zeggen, pas het toe op andere gebieden ook. Dat wordt voor je thuisfront ook heel fijn. Dat je opeens een heel aangenaam mens wordt bij elke tegenslag. Ja, nou, ik vind het een goed plan. Ik ga het okay. proberen. Heel veel succes, um, Ivo. En uh, mij hoor je voorlopig oh, niet meer. Maar blijf alsjeblieft nee. mooi schrijven. Dank je wel. Ik ga mijn best doen, dankjewel. Fijne nacht. Na negen jaar afwezigheid is Johan weer terug. De gitaarband onder aanvoering van Jacob de Greeuw. En ze hadden geen betere naam voor de eerste single kunnen kiezen. About Time. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. Deze keer doen we dat met acteur en theatermaker Gilles Biesheuvel. Hij was een van de oprichters van het theatercollectief Doodpaard... samen met Kuno Bakker en Manja Topper. En sinds begin dit jaar werkt hij als freelance acteur en theatermaker. En nu is hij te zien in de productie Robin Hood... van theatergroep Oostpol in de rol van Justice. Welkom, Gilles. Ja. Zegt dat Robin avond. Hood, hè? Ja. Oud sprookje. Wat is het voor voorstelling geworden? Uh, nou ja, Sarah, Sarah Moermans, die, uh, die maakt drie voorstellingen. En die zullen alle drie gaan over uh, mythische figuren... sprookjesfiguren, volkshelden. Uh, Robin Hood is daar de eerste van. Uh, en zij neemt dus... Ja, de buitenkant Robin Hood, dat, dat, dat is het gegeven. Dat is de persoon die we kennen. We kennen de Merryman een beetje. Er zijn ongelooflijk veel versies in de geschiedenis van geweest. Het is 800 jaar geleden begonnen. En zij pakt dat gegeven om aan de hand van Robin Hood... een discussie te gaan voeren. Uh, wat is er gebeurd met idealen? Kunnen we nog rebelleren? Kunnen we nog ergens voor strijden? Uh, eet dat zichzelf niet op? Hè? De revolutie eet zijn eigen kinderen op. Moeten we ook luisteren naar misschien... een uh, een weg die wat meer door het midden gaat, weet je, die, die, die wat pragmatischer is. Is dat niet beter voor een goede samenleving? En al die zaken worden eigenlijk tegenover elkaar gezet in die avond. En uh, ook naar nu verplaatst? Zeker, zeker naar nu verplaatst. Dus wij, wij bestaan, wij figuren bestaan 800 jaar. Wij slepen ons al 800 jaar door de geschiedenis heen. En, uh, maar we zijn nu aangekomen in 2018. Dus uh, waar wij met elkaar uh, over debatteren, wat we zeggen, dat is nu, anoniem. En Robin Hood, in, in mijn uh, herinnering is dat hij steelt van de rijken en geeft het aan de armen. Ja. Puur goed. Ja. Is dat ook zo in jullie voorstelling? Uh, nou, in de voorstelling zelf wordt dan nog, ja, wordt, wordt zeker gestolen van de koning. Dus dat, dat, dat, dat verhaaltje is intact. Hè. Het is Jan Zonderland, de echte koning, Richard Leeuhard, is weg, die is uh, in den Oost aan het vechten. En, uh, dus, dus dat is ook zo. Maar uh, er zijn ook andere versies van Robin Hood, en Stal die wel van de rijken? of stal die gewoon. Het is ook ergens een, weet je, het is ook gewoon een rover die daar met zijn maten in dat bos huist. En en, en, en mensen overvalt. Dus, Gewoon een, een rover, maar hij had ook geen zin in betalen Nee, dat, zo, dat he? was ja. het inderdaad. Het ging ja. om vooral van uh, die, wij betalen die... Maar het was ook zo, in de, ik heb toevallig uh, een jaar geleden... een boek gelezen over al die koningen, uh, de plantagenet. En het was ook zo met Jan Zonderland. Ze hadden ongelooflijk veel geld nodig voor die oorlog... van die Richard Leonhard. Dus ze begonnen op alles belasting te heffen. De meest vreemde zaken werd op weet je, de uh, transactie op uien. Hup, belasting op. Weet je. Dus de, de bevolking werd ook echt kwaad. Zoals dus BTW nu bij ons. Ja, op mijn hoofd 21 procent. Dus, uh, dus dat, ja, daar komt het, ik die belasting terug. En ik geef het weer terug aan het volk. begrijp het ook wel. Ja, ja dat is ja, ja, wel. Maar een heilige, ja. Zo heilig als ik hem in mijn sprookjes herinnering heb, was hij dus niet. Nee, nee, nee. En jouw, jouw figuur heet Justice. Ja. Wat is dat voor figuur? Die ja, die is rechtvaardigheid. Ja, rechtvaardigheid. Die, die is er eigenlijk bijgeschreven. Dus dat is ook een Mary man, Maar die is er blijkbaar later bijgekomen. Ja, die staat. Uh, dat is een heel rechtlijnig figuur. En die staat, voor het, uh, die, sta, die staat voor de rebellie. Die staat voor de revolutie. Dat is eigenlijk een communist. Die een Marx-aanhanger. Die vindt dat er geen water bij de wijn moet, uh, gedaan moet worden. Een, een, een, een rechtlijnige moralist? Uh, ja, ook een moralist. Ja, vanuit zijn denken. Hij kan niet van zijn pad afwijken. Het moet zo. En het mm. moet voor de vrijheid en het moet voor de burgers. En, uh... Gaat het ook sowieso over goed en kwaad? Wat is goed, wat is kwaad? Ja, wat ja, deugt, ja. wat deugt niet? Ja, ja, Daar oh, wordt... hou ik ontzettend van. Ja, ja nee, dat ja. wordt heel erg tegenover tegen ja. elkaar gezet. En, en stelt uh... je voor vragen als publiek. Ja, ja, en er zit ook een hele mooie rol in. Dat is um, uh, uh, uh, Regine Vreek, die speelt uh, Bastion. Dat is, die, die staat voor het volk. En die zegt... Ja, uh, leuk en aardig roepen, maar wij worden eigenlijk door jullie gevangen gehouden. Wij zijn de Nottinghamers en die koning die wil helemaal niks meer met ons te maken hebben. Maar wij hebben ook zin in uh, niet-vrijheid met een grote vee. Wij hebben ook zin dat we gewoon mee kunnen doen, weet je. We willen ook een televisie kopen, godverdomme. We willen ook uh, op vakantie, we willen dromen, weet je. Het is, uh, we moeten alleen maar werken. En uh, dus dat, dat, dat vind ik ook goed dat dat er tegenover ja. staat. Want nou ja, dat is ook wel herkenbaar, weet je. je je hebt idealen, je, je vecht ergens voor. en tegelijkertijd denk je: ah ja, dat is toch wel lekker. Weet je, oh, misschien een vakantietje, Gaan we even hierheen? Of kopen we toch die auto die beter rijdt? En nou ja, al dat soort dingen. Ja. ja. Nou, ben jij een van de. Je zit nu bij Oostpol. Ja. Althans, als een freelancer, een ja. prachtig gezelschap. Ja. Maar je bent oprichter, een van de oprichters van Doodpaard, het theatercollectief. En dat is ook in mijn optiek een van de mooiste theatergezelschappen. Waarom, ja. waarom ben je daar weggegaan? Ja, nou, ja, ik ben er twee, twee drie jaar later bij gekomen. Dus in die zin heb ik oh. het nog niet helemaal van de bron op, uh, opgericht. Maar ja, we zijn wel met elkaar echt begonnen in die periode. En hebben dat natuurlijk helemaal opgestart met elkaar. Um, waarom ben ik... Ja. Dat is dus al twintig uh, jaar geleden. En ik, ik had mm. opeens zin artistiek gezien om, uh, om met andere mensen ja. te spelen, om andere ja. dingen te gaan doen, een nieuwe horizon. En ja. uh, het heeft ook in die zin niet met Manja met Kuno te maken. Want, uh, maar. Ik had gewoon, ja. ja. Nieuw, nieuw, je moet het nieuw huis broend. uit. Ja, He? ja. Je hebt je ouders nog wel al lang genoeg gezien. <lacht> zeg, maar ik dacht ook dat Doodpaard zijn subsidie was kwijtgeraakt. Ja, is we hebben zo? een hele moeilijke periode uh, achter de rug. Dat was dan heel spannend. Doodpaard zat in die B-categorie. Nou, daar is heel veel over te doen geweest. Die halbe Zijlstra B-categorie? Ja, die halve ja, die had er inmiddels weer niks mee te maken. <lacht> maar het was wel... We schrijven het toch lekker allemaal aan <lacht> hem toe. Ja, we schrijven alles aan hem. <lacht> nou. <lacht> maar, uh, dus, dus, dus, dus, dus uh, Paard kreeg wel van de stad Amsterdam geld. Um, die vond die aanvraag ook heel mooi. En kreeg daarna niet van het Rijk geld. Toen kwamen we in de B-categorie terecht. Dus we zaten ook in een hele onzekere periode met dat gezelschap. En uh, nou, uiteindelijk heeft de B-categorie wel geld gekregen. Nieuws dus kunstenplan. Nieuw kunstenplan. Uh -huh. uh, na een jaar een beetje heen en weer trekken. En daar ben ik heel blij om. Want dan kunnen zij gewoon lekker door en mooie dingen maken. Ja. En uh, gek mijn uh, eigen dingen doen. Geven ze even in één zin een totale aanbeveling voor uh, de voorstelling, Robin Hood? Uh, ja, dat, uh, het, het is een voorstelling, dat vind ik zelf heel erg mooi... het is een voorstelling die nog niet gemaakt is... ook qua de tekst, door de tekst van uh, Joachim Robrecht. Ik ken deze voorstelling, ik heb hem nog niet, nergens eerder gezien... en dat vind ik echt een aanbeveling. Dus uh, hij is op het scherpst van de snede, er is een geweldige cast... iedereen is echt heel erg, uh, uh, heel erg uh, uh, mooi in wat hij doet... dus dat, die combinatie, uh, ja. En hij is nu uh, overal te zien, hè? Dus ja, nou, we, uh, nog morgen try-out in Arnhem, dan première zaterdag... en dan gaan we het hele land door. Hele land door, ja. Robin Hood. Weet je, pak die bak er eens bij. Ja, de, de, de, Sentaal, befaamde de befaamde open kaartbak. En dan moet je een slotje openmaken. En dan, ja, heel goed, theatraal opengemaakt. En je klapt hem open. Het is ook echt zo'n kist. Ja, het zijn uh, random kaarten. Trek er eentje uit. Maakt niet uit waar vandaan. Oké. Okay. En je moet eerlijk antwoorden. Althans, hoeft niet. Nou ja, dat, laten we dat mag. proberen. Of ja. spelen, of dat we dat proberen. Ja, spelen, dat we het <laughs> proberen, ja. ja. Uh, wat is je gemoedstoestand op dit moment? Hm. Uh, nou ja, dat is in die zin makkelijk, want uh, uh, lichtelijk hysterisch natuurlijk, want ik zit vol met uh, adrenaline. Vanwege die primie... uh, van het spelen. Nou ja, altijd als je gespeeld hebt, dan voel je de naam. Oh, nu, je een... hebt vanavond toch ja. gespeeld? Ja, we hebben vanavond gespeeld, dus ik kom net in uit Arnhem. Arnhem. Ja, ja, mm -hmm. ja. En uh, dus uh, daarmee ben je altijd een, uh, een beetje lichtelijk hysterisch naar zo'n uh, ja. toneelavond. Je maakt helemaal geen hysterische indruk, maar goed. Nee, met het ik ken hoofd, zit dan, heel, ja, het oh, hoofd ja. zit dan altijd heel erg vol ja? en een beetje opgelaten. Dus dat is okay. de gemoedstoestand van Het is hysterisch. Iets breder gesteld, hoe is het in deze tijd van je leven, deze periode? Nou ja, dat is een. Um, uh, het, kijk, ik vind, het, ik vind het heel erg leuk dat ik nu bij Oostpool werk. En, uh, um, en ik ben heel benieuwd waar het allemaal naartoe gaat. Weet je, ik voel me ook een beetje zo als je weer van, van een toneelschool afkomt en dan denk je: oké, okay, wat gaat er allemaal gebeuren? Vind ik een goed gevoel. Dus dat, uh, ja, dat, dat pleziert mij uh, enorm. Ja. En niet angstig of onzeker of oh, als ik maar naar Robin moet nee. gevraagd word. Of... Nee, ik heb een aantal uh, erg leuke afspraken die, uh, die ik ook hierna ga doen. En, en um, nee, dat heb ik niet zo. Dat heb ik, had ik ook toen niet toen ik van die school kwam. Ik, want ik denk altijd van ja, je geeft jezelf een periode de tijd. En als het niet lukt, ja, weet je, dan ga ik gewoon maar iets anders doen. Dus jouw gemoedstoestand overal is sowieso mm. niet heel pessimistisch en zorgelijk. Nee, volgens mij is dat, zit dat in mijn genen dat dat niet zo... Uh, dat heb ik niet zo, nee. Oké. Okay. Doe die lekker terug en ja. stel een volgende ah ja, je vraag aan je, jezelf. Ja, wat vinden je ouders van je werk? Heb je ouders? Nee. Ik ben, wat het, mijn gemoedstoestand... Ja, ik wist niet of ik daarop moest antwoorden... maar ik heb net een heel, um, uh, ja, een, een heel intensief jaar achter de rug. Ik ben mijn ouders in een half jaar tijd verloren. Nee. Ja. Vorig jaar van het Mijn vader, 21 februari, kreeg heel. Ja, een jaar geleden, heel suf, een, jaar geleden een hartaanval na een operatie. Operatie van niks. Mm -hmm. Hart was blijkbaar niet sterk genoeg. Mijn moeder wordt ziek een maand later. En ja, die was in augustus. Ja. ja, nee, dat is heel intensief. Dus, um, en dat hoort ook tegelijkertijd. zijn is dus eigenlijk betrekkelijk jonge ouders? Want ja, als ik jou, hoe oud? 75 en 74. Ja, dus dat. En ja, en dat hoort ook bij het leven. Dus ik. Uh, ik Probeer dat te accepteren, natuurlijk. En, maar als je zegt: wat vinden je ouders van je werk? dan. het lukt me niet om dan. Te, om dit privé te houden, zeg maar. Want. mijn ouders waren ongelooflijk lief. En. Uh, in ergens ook. mijn grootste fans of zo, weet je. die zagen ook altijd. al die. voorstellingen. en die zaten heel graag. in de zaal. En. en. Um, en mijn moeder, die. Uh, die mijn vader moest misschien iets meer bijtrekken, weet je. Wel. Dus maar ja, dat paard natuurlijk hebben heel veel, vind ik bijzondere dingen gemaakt, brutale maar ook dingen, wel brutale ja, dingen gemaakt ja. en, en het publiek een beetje irriteren nu en dan of zo. Dus die moesten en heel postmodernistisch, waar ik ook heel erg van hou. En dat, dus, weet je, ze moesten al een beetje wennen, maar op een gegeven moment zijn mijn moeder ook die was naar iets gaan kijken. Zij zei, ze, ja, maar ik zie alleen maar het verhaaltje. Dus dat vond ik dan ook wel heel erg leuk om te horen. Dus ja. Um, ik denk dat mijn ouders het altijd heel erg leuk vonden... Om, om naar ons te gaan kijken als we iets deden. Is dit de eerste voorstelling die ze niet ja, zien? Ja, het is de eerste die ze niet zien, ja. En denk je daar dan ook af en toe aan? Of alleen... Nee, nee, het is niet de eerste die niet. Sorry, ik oh. heb hier voor Victor gemaakt. Eh, oh als ja, Kinderen tuurlijk. aan de macht met paar. Dat is de eerste erop. die niet zien. Ja. ja, dat denk ik wel aan. En soms zie je, dan bij Victor stond ik achter een gaasje. En dan, soms zit er een vrouw, of dat was een keer in antwoord, dat een vrouw in de zaal die, die dan door dat gaasje heen heel erg op mijn moeder leek. Weet je? Dan denk je, oh ja, ze had er kunnen zitten. Ja. ja, dat zijn, uh, ja. ja. ja. Straks heb je première zonder je ouders. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou ja, ik heb een, ik heb een hele, hele, heel leuk leven gehad met ze, weet je. Dus dat, ja. dat scheelt in het. Uh, en ja. zij met jou, waarschijnlijk. Ja. Zullen wel trots op je geweest zijn? Ja, dat, ja. dat zeggen ze dan was, nooit. was hè? vast een heel leuk kind. <laughs> ja. Doe hem terug, alsjeblieft. Ja, deze gaat Laten terug. Laten we inderdaad. hier even over, uh, ja. op doorgaan. Ja. Ik bedoel, niet op doorgaan, maar. Oh, hier. Ik, ik pak gewoon welke ik dan zie. Ja. En dan denk, welke kritiek krijg je vaak te horen? Ja, dat is een goede. Dat is natuurlijk. Uh... Mm. Ja, soms misschien dat het iets te, iets, iets te wild is. Um, uh, uh, wat ik doe. Um, iets, te, iets te vreemdsoortig. Dat krijg ik dan ook wel eens te horen als ik, iets, uh, als ik iets doe. Wat is de kritiek die je op jezelf hebt? Wat vind je zelf je, je zwakke punt of je moeilijke punt... waar je eigenlijk altijd tegenaan loopt? Um, ja, dat zijn soms... Dat verschilt een beetje per voorstelling. Dat zijn soms ook hele technische dingen. Dan denk je, hè, krijg ik dat nou nog steeds niet uh, onder de knie. Bijvoorbeeld? Ja, gewoon een zin die moet aansluiten. Mm. Weet je, dat, dat soort dingen. Van, dat je op tijd ergens moet staan. En dan sta je toch weer net weer ergens anders. Of, um, omdat je hoofd chaotisch aan. Ja, omdat, omdat je. Zeker in een beginfase ben je nog met zoveel bezig. Weet je wel. En, um, ja, en soms kritiek op mezelf. Soms... Iets, iets meer rust in het geheel willen brengen. Dat zou ik wel. Uh, ja. Ja. Hm. ja. Maar je hebt dus ook niet dat mensen altijd tegen jou zeggen van. Gilles, niet altijd. Ja. Dat of dat. Nee, nou ja, dat, we hebben natuurlijk met doodpaard hebben we onszelf altijd. Uh, uh, ja, uh, geregisseerd of zo. Dus dat, daar kwam dat niet zo voor eigenlijk. Nee. Nee. Misschien, misschien dat dat, ja, is er wel iets wat ik altijd wel weer doe, vast wel. Maar heb het, no. ik heb het nog niet echt te horen gekregen okay. in die zin. <laughs> dus die gaat terug. Het gaat terug, gaan ja. we eens een hele andere pakken? Ja. Oh, heb je wel eens. Een beetje een suffe deze? Maar heb je wel eens stiekem een foto van iemand gemaakt? Hm. Uh. I'm not interested. Ja, vast wel. Tuurlijk, ja. Ja. ja heb ik wel eens gedaan. Ik kan me nu niet voor de geest halen van wie ik dat dan heb gedaan. En maar. ook niet op uh, Instagram of op, op gezet. Nee. Waardoor iemand zijn leven helemaal verwoest was. Nee, nee, daar ben ik helemaal Tijdens tegen. Tijdens een nee. liefdescène, dat je een foto maakte. En, en, dan en, uh, en nu... Uh, ja, dat is nee. dus een beetje een sappig verhaal. Voor ja. in de nacht. Nee, die heb je niet. Nee, helaas. Nee, helaas. Nee. Nee, nee, dan nee, vind nee, ik het nee. een suffe vraag. Dan gaan we door naar een volgende. Ai, hier, kan je leven van wat je doet? Ja. Uh, ja. ja. daar kan ik van Word je er rijk van? Nee, je wordt daar niet heel rijk van. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee. nee. Had ik ook nooit, toen ik op die toneelschool zat, had ik ook niet het idee ik ga rijk worden. Maar je hebt altijd kunnen leven van je ja, werk. Ja, ja, ja. Ik heb altijd gewerkt eigenlijk en daar uh, van kunnen leven. Ik heb je ook wel mm. zien spelen, in Victor bijvoorbeeld. Ah ja. Maar uh, dan begrijp ik wel dat je altijd werk hebt eigenlijk. Oh, nou nee, dankjewel. Ja. ja. <laughs> nou, doe maar de volgende. Ja, want uh, ja kijken. Uh, uh, uh, bladeren uh, er eens een uh, beetje door. Dat was een dat beetje is, moeilijk. Uh, naar die... uh, ah, dit is dan leuk, want dan moet ik wel even... nadenken. Nou, wat is je favoriete personage uit boeken, films, theater? Um, <laughs> er zijn natuurlijk altijd mensen die meer films en meer boeken en meer theater hebben gezien. Maar ik, ik hou wel heel erg van lezen en van films kijken natuurlijk. Um, ja, Raskolnikov is wel natuurlijk een heel erg... schuld en boete. Ja. Dat is ook toen ik dit las. Was dat het en waarom mee... Raskolnikov? Vertel even waarom. Ja, dat... Dat lucide gedrag, dus hij, hij, hij, hij, hij pleegt die moord. En dan het lucide gedrag wat, wat dan ontstaat. En uh, wat er dan allemaal in zijn hoofd gebeurt, dat vond ik zo uh, bijzonder om te lezen. En Want hij pleegt de moord op een buurvrouw op of een zo. Op een buurvrouw, op ja. een verschrikkelijke manier. En ja. dan loopt hij met die schuld door dus Sint-Petersburg. dus En ja. dan moet je door, door drie kwart van dat boek heen. En, ja, dat, en dan uh, heeft hij een raar soort lucide bewust, bewustzijn. Ja, eigenlijk is. het hele boek ja. door. En door die lucide ogen zie je, zie je Sint-Petersburg uh, uh, voortdurend. En een soort overbelichtheid. Ja, en dat vond ik, dat vond ik heel erg uh, bijzonder. Um toevallig met toevallig iets met Daniel Garms doen volgende week. In uh, Parola, met de jazzmuzikanten. En dan die Daniel Garms, daar, daar las ik het ook weer in. Die, dat, dat vreemde soort... Daniel Garms. Daniel Garms is een uh, absurdist uh, uit de jaren twintig, uit Rusland. Uh, heel erg mooi, niet schrijft met niet, niet veel woorden op. En daarachter zit een hele wereld. En dan zie je ook weer dat vreemde Sint-Petersburg. Dus um, dat is een favoriet personage. Uh, ik moet nu ook aan uh, Céline uh, denken. Um, Reis naar het einde van de nacht. Naar het einde ja. van de nacht. Prachtig ook, uh, wat, ja. uh, dat, hoe dat boek met Jan andere. Ja, dat Ja, dat hou ik. ben ook een grote fan van Hunter S. Thompson. Daar heb ik ook heel veel van gelezen. Ken ik niet. Een uh, Amerikaanse journalist. Uh, hij heeft ooit, dat is een beetje bekend geworden, Fear and Loathing in Las Vegas. Daar is dan oh, ja. een film van gekomen. Ja. Uh, maar hij heeft heel veel. Um, hij is heel veel op, uh, met politieke campaign trails meegeweest uh, in Amerika. In de jaren, eind de jaren zestig en jaren zeventig. En die zijn prachtig om te lezen. Maar hij zei, dat is, ja, het is ook een beetje lucie. Dus dat, dat spreekt mij wel aan eigenlijk. De, de, als er de, als de hoeken van af zijn. En als het niet duidelijk is waar het naartoe gaat. En als de emotie het overneemt van het personage. En, ja. Nou, heel ja. goed. Gilles, we zijn er doorheen. Oh, gaat het snel? Ja, gaat snel. Maar <laughs> we hebben toch wel een stuk of zes... Uh, mm. Soms houtsnijdende mm. vragen beantwoorden ja. met houtsnijdende antwoorden. Ook ja. trouwens. Nou. Zaterdag heb je première. Ja. En dan ga je door het jubelende land, zoals ze in talkshows altijd zeggen. Ja. Maar als er maar gewoon een tevreden, gevoed publiek zit, is ja. het al mooi. Ja. Dan uh, nee, daar kijk ik heel erg naar uit om naar al die plekken te gaan. Ik kijk er ook naar uit en ik kom er zeker naar kijken. Ja, dat is goed. Dankjewel. En een hele goede reis terug naar het einde van de nacht. Dankjewel. Handelke. Dankjewel, Gilles. Mooie uitzending nog. Dankjewel. De Amerikaanse soulmuzikant Terry Callier vierde eind jaren 60 successen... samen met zijn jeugdvriend Curtis Mayfield. Maar in de jaren 70 zegde hij plotseling de muziek vaarwel... en werd hij computerprogrammeur. In de jaren 90 werd zijn muziek omhelst door DJ's van Britse soulclubs... en maakte hij in de herfst van zijn leven nog een paar platen. Van Terry Callier is dit You Go and Miss Your Candyman... Thank <music> you. Miss me when I'm gone I See, baby, when I'm gone did I think on it right up Baby, you might miss me Going Mr. Candyman, Terry Callier was dit. En wij gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Dit is deel 2 van De Club. Pst, 1 minuut. De Club. Ah! Twee jaar terug heb ik de vereniging Vloek in de Kerk opgericht. Maar god willen we er helemaal niet mee beledigen. Dat, uh, dat denken mensen wel vaak. Nee, het gaat ons om de, om de akoestiek van de kerk. Die heel specifiek is... Ja, toen ik nog een jochie was, toen schreeuwde ik hier een keer uh, heel hard vanuit mijn tenen. Over iets waar ik uh, toen boos over was, verdrietig. En de kerk was verder helemaal leeg. En die woorden die, die vlogen echt hier door de ruimte met zo'n grootste galm. Het echo daar overal. Het zorgt echt voor, voor een enorme opluchting. Juist omdat het op deze manier uh, buiten jezelf raakt. Kan je het loslaten? In onze tijd kroppen we alles op. Daarom hebben zoveel mensen het aan hun hart. Laatst is mijn een bedrijf failliet gegaan. Jouw ex-man die... Uh... Ja, mijn ex-man die heeft me laten zitten. Wil helemaal geen alimentatie meer betalen zelfs. Ontladen is noodzakelijk. Het werkt reinigend. En wie doen we daar kwaad mee? Ik bedoel, al die kerken staan leeg? En op je zolderkamer met gipsplaten heeft het toch een heel ander effect, hoor. Klotezooi! Ah! Klotezooi! De tv-documentaire Een Nieuwe Morgen. Oh, u luistert het u luisterde na één minuut, hè, dat weet u wel. Door Jennifer Pettersson trouwens. Een nieuwe morgen. Een serie korte geluidsimpressies... over een experiment in een verzorgingshuis in Utrecht-Oost... waar hoogbejaarden samenwonen met jongeren... Liefde. Uh, uh, nou, ja, als als ik ooit gaat gebeuren dat ik uh, echt uh, de man van mijn dromen vind met wie ik zeker weet dat ik mijn leven wil delen voor en tegenspoed, ja, die, ja, uh, ja, ja, dan hoop ik dat het wel gebeurt als ik nog een beetje fit ja. ben, dat we echt samen avonturen kunnen beleven ja, um, en anders. Als het op mijn 99 ste gebeurt, zal ik vast ook heel dankbaar dan voor zijn op dat, dat moment. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik dan denk, euh, nou, aan mijn lijf geen podcast meer. Ik blijf er gewoon in mijn eentje. Al die oude mannen die zorg nodig hebben. En hangt daar hangt toch in de hoek een hele grote foto van Dus dan reken mijn manier ga stoffen. Mm -hmm. Maar ja, dan kom ik bij die grote foto, ja, en dan vinden mijn lippen die van haar. Ja. Uh, andere mensen zouden misschien zeggen: wat raar. Ik vind het. En het dat is niet dagelijks. Maakt niet uit, nee. Maar uh, ik ben ze gewoon bij me nog. Maar in het algemeen geloof ik best dat je nog verliefd op elkaar kunt wonen, worden. Maar het lijkt mij moeilijk als je een van beiden of beiden lang alleen bent geweest, om dan samen te gaan wonen. Dus dan krijg je veel meer een latte relatie. Yes. Maar, eh, maar ik geloof er wel in dat yes. ze nog wel op een bepaalde manier echt verliefd kunnen worden. Yes. En ook nog wel dichters uitingen kunnen hebben. Yes. <tied> Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Was heel leuk. Dat heb jij nog meegemaakt. Mevrouw Drok en meneer uh, Koei. En die woonden hier allebei op de gang. Ja. Uh, Nou, Ik vond het enig. Ik vond het wel leuk. En dat, uh, en zo zijn er nog wel een paar uh, ja. relaties geweest, maar die ken ik niet zo goed. Maar die twee hebben uh, het uiteraard. En uiteindelijk uh, is er toch met een van de dames op de gang... waarvan ik ook al eigenlijk wist welke dame het zou betreffen... Uh, is er eigenlijk nog wel een leuke relatie ontstaan. En uh, ja, dus dat gebeurt wel. Nee, ik heb echt wel het gevoel dat, uh, dat ze echt wel gevoelens voor elkaar hadden. Ik heb ze verder natuurlijk nooit intiem met elkaar gezien. Maar ze liepen wel leuk gearmd uh, uh, naar de gaard, naar het winkelcentrum. Of dingen uh, naar de kerk. Ja, is nou, maar ik heb het zo aan Bianca uitgelegd. Ze zegt, oh, een koks. Leuk Ja, maar toen ging trouwen, werd er gezegd, uh, uh, getrouwde vrouwen die mogen niet blijven werken. Ja. Dus toen kreeg ik ontslag. Ja. Sommigen hebben gekozen om niet te trouwen, zodat ze bleven werken. Ja. Maar, maar jij was te verliefd. Ja. ja. En dat, ge, nou, dat vond ze, dat vond nee, dat uh, geloof ik, dat het niet bij ons goed zou zijn. Nee. Graag. En in mijn tijd ja, moest je ontslag nemen. De, en dat had ik er niet voor over. Ben ik waarschijnlijk niet echt doof geweest. Het zou meer genegenheid zijn geweest. Maar niet, nee, niet dat ik uh, wilde trouwen. Daarbij. Uh, uh, oh, ik uh, sta midden op een uh, heel groot grasveld. En dat grasveld staat vol met. Uh... Met de hindernissen. Het is wel zo'n hindernissenbaan die we al kennen. Het heeft alleen geen bootcamp dit keer, maar moedcamp. En ook de hindernissen. De liefde. De liefde. Eeuwig gewonnen. En dat hou je vast tot, tot aan je dood, denk ik. Want als je honderd wordt, zou je denken: nou, dat, dat leeft niet meer. Maar je blijft. Wat dat betreft, op het top, vrouw. En je kunt best lief worden nog, zelfs op mijn leeftijd. Maar, uh, maar niet, zeg maar, de seks, dat uh, interesseert in ieder geval. De erotiek, hè, die blijft altijd bestaan. Ja. Dus, dus wat dat betreft... Uh... Mijn naam is Maria Piel pieter Isaac, Eduard Noorderwijk. En het drema op de. Nee? Ja, dit was het laatste deel dat we van de podcast een nieuwe morgen laten horen. Het is gemaakt door Spinvis. Op dinsdag 5 maart is de documentaire op televisie te zien, de film van Kim Brandt met muziek van Spinvis. En meer informatie vindt u op human.nl slash een nieuwe morgen. Sunflower Bean is een, psychedelische indie, is een psychedelisch indie rock trio uit Brooklyn, New York. Volgende maand verschijnt hun tweede album en daarvan is dit de nieuwe single 22. Now that you're 22, 22 If I could do it, I would stay young for you We could live inside a place Where we'd never have to face All the people who disgrace us And make us hide our face 22 was dit van het New Yorkse Sunflower Bean. En in april is de band te zien in Paradiso in Amsterdam. Iedere week geven we onze reismicrofoon mee aan iemand... die bijna een première, een presentatie of een bijzonder optreden gaat beleven. Deze week is dat actrice Rosa Asbreuk... Ze maakt deel uit van het makerscollectief De Theatertroep. In Frascati in Amsterdam speelde zij afgelopen week... hun nieuwe voorstelling zonder toestemming. En aan Rosa Asbreuk gaven wij de reismicrofoon mee. Dit is haar verslag. Oh, hallo, goedenavond. We zijn... Um, in Frascati 2. Het is maandag 19 februari en we gaan zo onze eerste doorloop doen. Dus dat is best wel spannend. En ik heb tapschoen aan. Dat hoor je. Ja, morgen dus de eerste met echt publiek. Het is nu dinsdag 20 februari en ik sta nu in de zaal waar uh, gestofzuigd wordt, want we hebben namelijk een soort installatie waar rijst uit komt en dat moeten we elke um, uh, ja, dag natuurlijk ook weer opruimen. In de pauze delen we bier uit en eigenlijk delen we ook al bier uit als het publiek binnenkomt, dus dat, is eigenlijk wel, ja, dat vinden we leuk en gastvrij om te doen. En uh, ja, vanavond is de eerste, dus dat is wel uh, heel erg spannend, de eerste. Misschien is het ook wel goed om even uit te leggen hoe wij werken. Want wij zijn dus een theatertroep en we zijn met z'n tienen. En we zijn een collectief, dus dat betekent dat we met z'n tienen eigenlijk ook alles. Doen. Dus we, doen, we spelen alle tien, maar we doen ook de zakelijke kant, verkoop van de voorstelling. Uh, ja En ook het materiaal wat in de voorstelling komt, daar, dat verzamelen we eigenlijk alle tien. En daar, daar maken we dan een soort selectie uit. En eigenlijk de eerste keer met het publiek, zoals dus vanavond, is ook eigenlijk de eerste keer dat we het helemaal voluit doen en spelen. De, de voorstelling gaat ook echt veranderen. Dus als je de eerste voorstelling ziet en de laatste voorstelling... ...dan uh, zul je ook wel heel erg zien dat er dingen dus veranderd zijn. Ja. We zijn nu aan het kopen bij de, ja, de single. Dat is waar Discordia, de maatschappij Discordia hun repetitie en opslagplek heeft. Patrick, kan je even vertellen wat we gaan, wat we gaan maken? Um, op het menu staat vanavond um, kip. kip drumsticks, biologisch uiteraard. Dan zullen daarnaast spruiten geserveerd worden uh, met uh, een uh, spekje erin. Uh, daarnaast zal er een Siciliaanse uh, bloemkoolschotel uh, geserveerd worden. En uh, ik zou willen toevoegen wat misschien belangrijk om daarbij te vertellen is, is... dat het ontiegelijk belangrijk is om voordat je gaat spelen goed te eten. Ik bedoel, dansers doen dat ook bijvoorbeeld, maar toneelspelers moeten ook goed eten om goed te kunnen spelen. Uit kunnen gooien. Maar dat deed hij niet. Nee, dat deed hij niet. Dat is nou helemaal mijn Benny. Hoezo jouw Benny? Mijn nee, Benny, zoals ik al geleerd kennen. Toch, Benny? Toen ik jou leerde kennen, was je ook zo stevig. Ja, Louise. Maar hij staat nu maar weer gewoon Ben. Vind je dat Benny niks? Zeg maar, gewoon, ben. Ik zei altijd Benny tegen je, toch? Ben, zei ik altijd Benny tegen je of niet? Ja, Louise, maar misschien is het beter als je het nu even niet zegt. Soms dan denk je gewoon. waarom doen we onszelf dit aan? Nou, vanavond was zo'n avond. Niet om daar heel dramatisch over te doen. Maar ja, het is een avond waarin het dan niet op zijn plek valt. En dan is het morgen première en dan komen er heel veel recensenten kijken. En dat is toch altijd wel heel spannend. Vooral als je het gevoel hebt dat je het nog niet helemaal in de vingers hebt. En tegelijkertijd denk ik ook... Ja, wat, wat ze ook schrijven, wat ze ook vinden. Het, blijft, het is en blijft voor ons dat wat we nu hebben, willen en moeten maken. En daar geloof ik ook heel erg in. MUZIEK ja. Het is nu uh, tien minuten voor aanvang voor de première en uh, ik ga heel even iedereen langs om te vragen of ze zenuwachtig zijn. Timo, ben jij zenuwachtig? Ik ben heel zenuwachtig. Jocho, ben jij zenuwachtig? Is het toch niet zo anders dan anders? Nicolien, ben jij zenuwachtig? Nog niet. Jasmijn, ben jij zenuwachtig? Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar ik probeer het een beetje weg te... probeer, probeer een beetje te ontspannen. Roos, ben jij zenuwachtig? Ja, wel. Maar niet het soort zenuwen van zo, ik ga zoiets spannends doen. Maar meer het gevoel alsof je hele middenriff aangespannen is. Uh, Kirian, ben jij zenuwachtig? Nee, ik valt wel mee vandaag. Uh, oh, Elisabeth, ja, heb ik nog niet gehad. Ja. Ja. Ben jij zenuwachtig? Een beetje, maar ik heb wel ook heel erg zin. Dat is goed. En we missen alleen Patrick nog, die, zit, uh, die is er even niet. Die was zo zenuwachtig was zo zenuwachtig, dus die kon ik het niet eens vragen. Ik ben ook heel erg zenuwachtig moet ik uh, zeggen hoor. Maar we gaan het gewoon zien: vrijdag première dag toi toi toi aan onszelf. En het is nu zaterdag 23 februari en we zijn aangekomen aan de laatste voorstelling hier in Frascati. En Gisteren hadden we première en dat, uh, ja, dat was heel, toch wel echt heel erg spannend. En uh, Er zaten uh, denk ik vijf resistenten in de zaal en je merkte gewoon aan ons allemaal dat we zelf de voorstelling nog niet zo goed in onze vingers hadden. Dus dat het daardoor extra spannend was. Maar we hebben vandaag wel een, uh, van Elise van Dam in de theaterkrant een hele leuke en goede recensie gehad waar we erg blij mee zijn. Maar vooral een heel mooi verhaal over hoe wij eigenlijk als groep, als de theatertroep, het theater terug proberen te krijgen in deze eeuw. En dat ons ook, dat ook lukt en dat het eigenlijk altijd gegarandeerd een goede en leuke avond is bij ons. Dus daar waren we wel heel erg blij mee. Ja. Ja, en uh, waarschijnlijk word ik na deze twee zinnen al uh, weer afgekapt en dan beginnen we weer opnieuw. Uh, omdat Patrick door zijn stoel zakt van schrik, omdat ik zo hard begin te zingen. Het is nu uh, dinsdag 27 februari en uh, ja, de afgelopen dagen waren het toch wel na de première zo was echt wel heel spannend en ook wel verwarrend. We hebben eigenlijk nog nooit gehad zo na een voorstelling dat de meningen zo verdeeld zijn. Ja, hoe, hoe, ja, ik vind het ergens ook stom. Maar hoe stom het ook is... dat je toch heel erg benieuwd bent... naar wat recensenten er dan over schrijven. Uh, dus het is een beetje met ups en downs. Eigenlijk, zo, zoals het leven zelf. Diepe dalen en momenten van euforie. En ik ben ontzettend trots dat, dat ja, we dit met de theatertroep kunnen doen uh, en mogen doen... en daar zo hard voor werken. en Dat we gewoon blijven doen wat we doen, ondanks wat dan ook. Daar ben ik ontzettend trots op. U hoorde een bijdrage van Rosa Asbreuk van de theatertroep. Hun nieuwe voorstelling heet Zonder Toestemmingen... en is te zien in het hele land. En nu gaan we muziek draaien van de Londense electropopband Hot Chip. En dit is Huarachi Lights. Huarachi Lights. De Londense formatie Hot Clip. Van hun album Why Make Sense uit 2015... hoorde u She Lights. Even iets over morgen, dan praat Elfie Tromp met Barbara van Beukering. Ze werkte eerst als verslaggever bij de publieke omroep. Daarna maakte ze de overstap naar tijdschriften. En werkte ze als hoofdredacteur voor BLVD, Avantgarde en Volksrand Magazine. En ze was ook nog hoofdredacteur van het Parool. De afgelopen jaren leidde ze het digitale nieuwsmagazine Paper. En nu verschijnt van haar, boek het, van haar hand het boek... Kruip nooit achter een geranium... waarin ze op zoek gaat naar de eerste generatie vrouwen... die niet achter de geraniums is verdwenen... en waaraan ik persoonlijk niet wou meedoen... omdat ik het geen leuk onderwerp vind. Maar het schijnt een heel leuk boek te zijn. Maar dat onder meer morgen en straks zult u heerlijk... Luisteren naar De Nachtzuster van Max. Ik wens u een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.